Thank yeah. En dan daarna we het volgende liedje dat komt voor onze laatste plaats Christo Keijsje. Daar heeft het een paar keer televisie jullie zien. Die is een, uh, een liedje onder een Spaanse Marbello-danseres. En het werd gemaakt door uh, onze ploese van de dingblad. Voor ja. mij zijn jullie liefd. Ja, dat is, heet, heet uh, She's Queen.